7 uur. Christian Bonebakker met het NOS Journaal. De volledige heropening van de basisscholen verloopt tot nu toe goed. Maar twee derde van de scholen loopt wel tegen problemen aan. Dat concludeert de Algemene Vereniging Schoolleiders uit een peiling onder 726 schooldirecteuren. Het grootste probleem is het personeelstekort. 1 op de 6 scholen heeft daar last van.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 Burgers die een petitie willen aanbieden aan de Tweede Kamer kunnen dat voortaan digitaal doen. Normaal wordt een petitie fysiek overhandigd, maar vanwege de coronacrisis mag dat al maanden niet. Digitale aanbiedingen zijn ook openbaar, want ze zijn te volgen via de livestream van de Kamer. Het recht van petitie is opgenomen in de grondwet. Het hoeft niet per se via een aanbieding, het kan ook schriftelijk of per e-mail. Een medewerker van het Amerikaanse consulaat in Istanbul is door een Turkse rechtbank veroordeeld tot bijna negen jaar cel. Hij zou lid zijn van de verboden Gulen-beweging. De man werkte onder meer als tolk voor het Amerikaanse consulaat. Hij werd in 2017 opgepakt en zegt dat hij onschuldig is. De Amerikaanse regering steunt hem en zegt dat er geen geloofwaardig bewijs tegen de medewerker is. De oprichter van de Gulen-beweging, Fethullah Gulen, woont in Amerika. Turkije eist al jaren zijn uitlevering, tot nu toe vergeefs.